Naar jouw radio CfM Zandvoort Zie het keihard door jouw speakers Met Dion Sidney uit Wheels of Steel En ja we zijn na nou... Toegekomen aan het derde en laatste uur En dat kan maar één ding betekenen Zometeen DJ JK Een uur lang non-stop Hou hem hier op jouw CfM Dit is het ritme We'll To the flight Stockings ripped off. Thank <laughs> you. plaats, sound design, happiness Uit de oude doos, maar oh zo lekker Komt er alweer een einde aan, jou zie je Drie uur lang, de dit Op radio ZFM Mijn naam was DJJK Samen met DJ Dion Sidney Was dit, zie je het Ik zeg, volgende week vrijdag klokslag 9 uur, sharp Zijn we weer bij je met heel veel frisse fruitige platen Hete beats En wat denk je, hete tweets de Party Guide en nog heel veel meer. Hou me hier op jouw Zivensand voort en zeg tot ziens.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 Het begrotingstekort is nog altijd wel groter dan de 3% die is toegestaan volgens Europese regels. In Amsterdam is een parkeergarage van de gemeente uitgebrand. In de garage vlakbij de Ring Zuid stonden veeg- en vuilniswagens. Hoeveel is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond en er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Maar het gebouw moet als verloren worden beschouwd.